AO, ...concludeert daaruit dat de inspanningen tegen ontbossing effect beginnen te krijgen. De afgelopen tien jaar verdween door houtkap of natuurrampen jaarlijks ongeveer 13 miljoen hectare bos. Een decennium daarvoor was het nog 16 miljoen hectare. Vooral met omvangrijke herbebossing in China, India en Vietnam kon een deel van de verwoestingen worden gecompenseerd. De kandidaatlijsttrekker van de PvdA, Job Cohen, neemt afstand van vergelijkingen die partijgenoten waken met Barack Obama. Op posters en t-shirts staat Cohen afgebeeld als Obama, met daarbij de tekst Yes we Cohen. Ook is er een internetpagina met die leus. Op een partijbijeenkomst in Tilburg noemde Cohen dat knap overdreven. Ik durf me in de verste verte niet met Obama te vergelijken, zei hij. De beoogde PvdA-aanvoerder vindt het leuk dat mensen enthousiast zijn. Maar de leus Jesuit Cohen wil die zelf niet gebruiken. De Britse administer Hoen moet zijn functie in een denktank van de NAVO neerleggen. Secretaris-generaal Rasmussen heeft dat besloten nadat Hoen in opspraak was gekomen door een tv-uitzending. Daarin was te zien dat hij geld wilde aannemen om te lobbyen voor bedrijven. Hoen, die in het lagerhuis zit, is door zijn partij geschorst. En dat was voor de NAVO-aanleiding hem uit de denktank te zetten. De Amerikaanse acteur Robert Culp is overleden. Samen met Bill Cosby speelde hij in de jaren zestig in de komische misdaadserie I Spy. Die werd in Nederland uitgezonden onder de titel dubbelspion. Culp en Cosby speelden twee geheime agenten die zich voordoen als tennisser en zijn coach... Kulp speelde later in series als Gunsmoke, Love Boat, Murder, She Wrote, Every And Everybody Loves Raymond. Robert Kulp stierf na een val voor zijn huis in Los Angeles. Hij was 79. Het weer nog vannacht in het Zuidwesten wat regen. Overdag bewolking, in de middag en avond regen en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 to wake up.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 Sit down and take a look at yourself Don't you want to be somebody Someday somebody's gonna see inside You have to face up Zfm. ZFM, al twintig jaar een zee van muziek en een golf aan informatie. De Britse rockster Freddie Mercury heeft AIDS. Mercury is al zo'n twintig jaar het gezicht van de groep Queen. Twintig jaar ZFM in Zandvoort en jij bent erbij. What's wrong with me? Why do I feel like this? of a mind, it can't control